dit uh, kruis en de bordjes die we er week voor week aangehangen hebben. Die, um, nou die halen ook heel erg boven zeg maar, wat er op dit moment allemaal in de wereld aan de hand is. En de, de heftigheid daarvan en de beelden die we elke dag op tv zien. We hebben die afschuwelijke beelden van, van religieus geweld in deze wereld. De, de, de oorlogen, de onthoofdingen, de, de slagpartijen. Uh, alle spanningen die dat in onze samenleving oproep, de aanslagen. Um, dat soort beelden die binnenkomen van alle kanten, die van alles met ons doen. We hebben, we hebben de vluchtelingen dobberend op zee, uh, afschuwelijke beelden van, van mensen die aanspoelen op het strand. Armzalige tentenkampen, machteloze politici. Um, we, we hebben uh, al die beelden, ook nog wel ergens op onze netvlies, van, van honger uitzichtloze armoede, uh, kinderarbeid, mensen die, die in onmogelijke posities onderdrukt worden, uh, wegkwijnen, we hebben de afschuwelijke toestand van, uh, van de schepping, van de natuur, van het milieu om ons heen, de, de uitbuiting, hoe afschuwelijk uh, uh, de aarde er soms bij staat, alle effecten die het heeft, en dat komt allemaal op je af. Dat bereikt ook ons veilige Nederland. En ik zat te denken toen ik deze preek maakte, van ja, moet ik nou nog... Allemaal beelden laten zien om te zien van kijk dit is aan de hand in de wereld. En ik dacht van nou dat moet ik volgens mij vooral niet doen. Weet je die beelden die overspoelen ons dag na dag. En uh, we weten allemaal wat we bedoelen en we weten ook wat het in ons losmaakt. En eigenlijk is dat veel interessanter zeg maar. Niet uh, uh, wat er allemaal aan de hand is, maar wat doet dat nou met jou? Word je er bang van? Dat kan. En dat mag best. Ik kom heel veel mensen tegen in onze samenleving die bang zijn. Er zit heel veel angst in Nederland. Ook hele lieve, zachte mensen die, die ook overrompeld worden door alles wat er op hen afkomt. En, en angst doet gekke dingen met mensen. Of, of merk, je, merk je juist dat je er onrustig van wordt. Dat je merkt dat het ergens jezelf in tweeën scheurt. Dat je denkt van, ja weet je, ik, ik wil die mensen helpen. En, en dat, je, dat, dat je gevoel zegt, kom op, en, en dat je andere gevoel juist zegt, ja maar dit is eng en kan dit allemaal wel, en hoe moet dat dan? Ja, of, of, um, of word je er gewoon ontzettend verdrietig van. Dat het je raakt. Er zijn zoveel momenten dat je kan zeggen, weet je, waarom? Of, of word je er ook gewoon cynisch van. Er zit ook heel veel cynisme in onze samenleving. Weet je, ik weet niet, maar bij ons in de buurt, Molenland, waar ik woon, daar zijn uh, heel veel bomen gekapt. Um, en dat is natuurlijk een beetje het onderwerp van gesprek de afgelopen twee weken tussen de buren. Wat we daar nou allemaal van vinden. En, en de gemeente heeft natuurlijk van alles over gezegd waarom dat is en waarom dat nodig was. En wat mij opvalt is dat ik allerlei buren spreek die zeggen, oh, ze allemaal weer bedrog zijn. Die bomenkap is op wereldschaal natuurlijk een heel klein dingetje. Maar het laat zien dat er een hele categorie mensen is in onze samenleving. Misschien voel jij dat ook wel een beetje. Die gewoon het geloof en het vertrouwen kwijt zijn. In de goedheid van de mens, in politiek, echt gewoon in alles. En daarmee ook wel een beetje de hoop. Dat het ooit allemaal nog weer een keer op een of andere manier goed kan komen. Weet je, en hoe moet je eigenlijk reageren? Wat, wat moet het met je doen? Al die dingen die op je afkomen. Is er, is er een voorgeschreven manier van het reageren? Wat, wat zegt de Bijbel? Wat vraagt God van ons? Misschien so, kan allemaal die verhalen en die liederen over liefde en barmhartigheid. Maar is dat ook niet hopeloos naïef? Verdrinkt je dan ook niet in de werkelijkheid? Het Bijbelgedeelte dat we samen gaan lezen. Um, geeft jou een nieuwe rol. En een nieuwe manier van kijken. En daarmee schudt het je wakker. En geeft je tegelijkertijd ongelooflijk veel hoop. We gaan samen lezen. Jezaja... 59. Je kan meelezen op de biemen. De arm van de Heer is niet te kort om te redden. En zijn gehoor niet te zwak om te luisteren. Jullie wangedrag is het, dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven. Door jullie zonde houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen. Want jullie handen zijn besmeurd met bloed en je vingers bezoedeld door wandaden. Je lippen spreken leugens, je tong prevelt bedrog. Geen aanklacht is nog zuiver, geen rechtspraak wordt eerlijk gevoerd. Ze vertrouwen op leegte en spreken bedriegelijke taal. Ze zijn zwanger van onrecht en baren misdaad. Ze broeden slange eieren uit, ze weven spinnenwebben. Wie hun eieren eet zal eraan sterven en als er één wordt ingedrukt komt er een adder uit. Hun spinnendraden zijn ongeschikt voor kleding, want wat ze maken kan niet worden aangetrokken. Hun daden zijn heilloze daden, hun handen staan naar geweld, hun voeten snellen naar het kwaad. Ze haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun plannen zijn heilloze plannen, verwoesting en rampspoed vergezellen hen. De weg van de vrede kennen ze niet. Waar zij gaan is geen recht te ontdekken, ze begeven zich op kronkelpaden en wie daarop wandelt kent geen vrede. Daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. We hopen op licht, maar het is duister. Op een sprankje licht, maar we dolen in het donker. We tasten als blinden langs de muur, we tasten rond als iemand die niets kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert. In de kracht van ons leven lijken we dood. Wij allen grommen als beren, we klagen en kreunen droevig als duiven. We hopen oprecht, maar het is er niet, op redding, maar ze blijft ver van ons. Want talloos zijn onze misdaden, jegens u, onze zondige getuigen tegen ons. We zijn ons van onze misdaden bewust en erkennen ons wangedrag. We zijn opstandig en de Heer ontrouw. We zijn afvallig van onze God. We zijn belust op bedrog en onderdrukking. Zwangere van leugens brengen we onwaarheid voort. Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft ver van ons. De waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang. Zo laat de waarheid verstek gaan. En wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit. Maar de Heer zag het. En het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was. Hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. Hij het Hannas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. Hij zal ieder naar zijn daden vergelden, woede voor zijn vijanden, wraak voor zijn tegenstanders. Ook op de eilanden wrekte hij zich. In het westen zal men de naam van de Heer vrezen en in het oosten zijn majesteit, want hij zal komen met de kracht van de rivier in de smalle bedding, voortgestuwd door de adem van de Heer. Hij zal als bevrijder naar Sion komen, naar alle uit Jacobs nageslacht, die met de misdaad breken, spreekt de Heer. Dit verbond sluit ik met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op jou rust en de woorden die ik in je mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken nog uit de mond van je kinderen, nog uit de mond van je kindskinderen, van nu tot in eeuwigheid, zegt de Heer. Tot zover. Misschien denk je nu, wacht even Gebram, voordat je ging lezen, zei je iets heel moois over de tekst. <laughs> en um, dat pak ik nog niet helemaal, en dat, dat kan ik me voorstellen. En weet je, dat komt volgens mij een beetje omdat wij um, heel erg de neiging hebben om zo'n tekst als dit heel erg direct op onszelf toe te passen. En dat we ons heel schuldig moeten gaan voelen. En misschien denk jij van, nou weet je, er zijn best wel dingen waar ik me schuldig over kan voelen, maar wow, dit allemaal, dat is ook weer een beetje overdreven. En um, juist als je de, probeert dit heel erg direct op jezelf toe te passen, dan blijft het juist op afstand. En daarom is het goed om de dingen um, in de goede volgorde te doen. En... Um, het eerste wat, wat dit Bijbelgedeelte ons wil laten zien, is onrecht. Je zei in 59, wil in de allereerste plaats dat we oog krijgen voor het onrecht in deze wereld. Weet je, we kunnen natuurlijk hier in Nederland zitten, in ons fijne, veilige, lieve leventje, ver weg bij alle verschrikkelijke dingen en het heel goed hebben. En opeens enorm geschokt raken dat er opeens om ons heen allemaal erge dingen gebeuren en, en op ons afkomen. Zelfs bij ons. Dat is pas naïef. Je zei in 59, toet het, het vanochtend in je oren. Mensen wakker worden. Wat denk je dat er allemaal aan de hand is? Er gebeuren niet zomaar opeens allerlei slechte dingen en vreselijke dingen. Achter al die vreselijke dingen die gebeuren, zit onrecht. Onrecht dat zich nestelt in de systeem en de structuren, in de wetten en regels van onze wereld. In de verhoudingen en in de mensen en in de organisaties. En dat onrecht zorgt ervoor dat deze wereld geen eerlijke wereld is. Op allerlei manieren, hebzucht en machtswellust en egoïsme krijgen heel veel verschillende gezichten in de wereld om ons heen. Het eerste wat Jezaja wil doen, is ons dat laten zien. Kijk eens in de wereld, zegt hij. Mensen hebben bloed aan hun handen. Er is geen eerlijke rechtspraak, er is leugens en bedrog. Dat veroorzaakt uiteindelijk die puinhoop. Weet je, en, en als we heel eerlijk zijn, weet je, is dat ook gewoon niet zo in, in de wereld, met al die erge dingen die hier gebeuren. Wij, wij roepen heel makkelijk tegen elkaar: weet je, elk leven is waardevol. Maar is dat zo? Is in deze wereld elk leven evenveel waard? Het maakt nogal wat uit waar je geboren wordt. Weet je nog van die aanslagen in Parijs en hoe ontzettend geschokt we waren, en hoeveel medeleven we hadden met al die doden, en hoe we allemaal van die mooie Franse vlaggetje op ons Facebook-account deden? Wie heeft afgelopen week, na de aanslag in Ankara, een Turks vlaggetje op zijn Facebook-account gezet? Als ik Turk was, dan was de boodschap duidelijk. Hoeveel mijn leven waard is ten opzichte van dat van een Europeaan. Onrecht. Komt altijd uh, uh, komt altijd bij de zwakste terecht. Ik las een aangrijpend verhaal van een vrouw uit Cambodja die in een ontzettend klein dorpje woont, in een hutje op Palen, omdat er een grote rivier bij is die, die zo af en toe overstroomt. Maar de laatste jaren worden die overstromingen steeds heftiger en groter en komen steeds vroeger. Het nou, heeft alles te maken met klimaatverandering en, en een of ander ingewikkeld iets, maar het raakt die vrouw. En die vrouw is in rouw, want bij de vorige overstroming heeft ze haar kind verloren. Omdat het water sneller kwam en hoger kwam en onverwachter kwam dan ze gedacht had in een dorpje. Onze levensstijl van, van het rijke Westen heeft enorme impact op deze aarde. Maar het treft die mevrouw in Cambodja. Dat is onrecht. Weet je... Uh, hoeveel dictators worden er overeind gehouden omdat, omdat machtige landen of grote multinationals er belang bij hebben? Achter al die vreselijke dingen die gebeuren en die op ons afkomen, zit onrecht. Dat is wat Jezaja zegt. Dat onrecht is groot en complex en, en veel omvangrijker dan ik even kan uitleggen. En ook ik doorzie het niet allemaal. Maar dat is het eerste wat Jezaja zegt. Blijf niet staan bij al die erge dingen, maar zie het onrecht erachter. En het mooie is, het eerste wat dat met je doet, is dat het je bij jezelf vandaan haalt. Als je, als je bang bent, of onrustig, of, of verdrietig, of cynisch, dan zit je heel dicht bij jezelf. Maar als je het onrecht gaat zien, dan zit je bij je medemens. En bij deze wereld. En bij God. Dat is het eerste wat er gebeurt. Ga het onrecht zien. En zeg je er erachteraan. Ga dan vervolgens beseffen dat dat onrecht natuurlijk ook gevolgen heeft. Ik weet niet, de, de, de afgelopen week is ook de week dat het rapport uh, uh, God en, en, en geloof in Nederland uitkwam. En dat, dat weer eens bevestigd is dat God en het geloof steeds verder verdwijnt uit Nederland. En Theodor Holman had in het par parool een column die ook nog wat aandacht getrokken heeft, waarin hij zei, ja, het is ook wel goed dat God eindelijk is verdwijnt. Want, want wat heb je eigenlijk aan God? Weet je, al die mensen die tot God bidden om vrede, hebben nooit echt serieus gehoor gekregen. Waar was God toen dat jongetje aanspoelde op het strand? Wat maakt God nou eigenlijk klaar in deze wereld? Bedoel, mensen kunnen niet veel van, maar, maar, maar God kan ook niet veel. Die goedheid en liefde van God, die vallen ook best wel tegen. Dus misschien is het ook maar beter dat hij verdwijnt uit Nederland. Weet je, en, en, en dat soort columns werden in de tijd van Jezaja ook geschreven. In zei 59 is het antwoord. Denk niet dat mijn arm te kort is om te redden. Denk niet dat ik machteloos ben. Denk niet dat ik doof ben of blind. Dat ik het onrecht in de wereld niet zie. Ik zie het beter dan jij en ik zie de wortels tot op de bodem. Ik heb dat jongetje gezien dat op het strand aanspoelde. Ik was erbij. En ook bij al die andere jongetjes en meisjes en mannen en vrouwen die aanspoelen. En ook bij al diegenen die het strand nooit gehaald hebben. En bij al die kinderen die wegkwijnen, ver buiten het zicht van de camera. Ik zie het en ik ben erbij en ik ben woedend. Denk niet dat het mij niet raakt. Het raakt mij in mijn ziel, in mijn liefde en in mijn passie voor deze wereld en voor de mensen van deze wereld. En waarom gebeurt er dan niks? Door jullie zonden en wandaden. Wat denk je, zegt God? Dat al dat onrecht zonder gevolgen blijft? Onrecht heeft immense gevolgen. Generaties lang. Probeer maar eens te bedenken. Als je, als je denkt aan, aan de kolonisatie en het racisme wat ermee gepaard ging. Wat voor een immense impact dat heeft op Afrika tot op de dag van vandaag. Wat de impact is op, op voor, voor de verhoudingen tussen blanke en niet-blanke mensen wereldwijd. Dat is wat onrecht doet als het, als het groot wordt. Hoe het generaties door blijft etteren. Onrecht breekt de relaties tussen mensen. Zorg dat we uit verbinding gaan, dat we tegenover elkaar gaan leven. En onrecht doet ook iets in de relatie met God. Het bijzondere van God is dat hij mensen de vrijheid geeft om hem af te wijzen. Dat hij mensen echt de volle vrijheid geeft om eigen keuzes te maken, zelfs als dat hele, hele foute keuzes zijn. En dat God mensen overgeeft aan hun eigen keuzes. Dat is wat God hier zegt. Weet je, als jullie er zo'n puinhoop van maken, alsjeblieft, dan is dit jullie puinhoop. En dat is ook logisch. Het kan toch niet zo zijn dat, dat wij uh, uh, met z'n allen als mensheid uh, uh, onrecht kweken en er een zooi van maken. Dat we ondertussen verwachten dat God al onze kreukels blijft glad brijven. Dan zouden we onszelf niet serieus nemen, zouden we God niet serieus nemen. God zegt, denk niet dat al dat onrecht zonder gevolgen blijft. Het heeft een immense impact op deze wereld, op mensen en op de relatie met God. Dat is wat je zei in 59 ook zegt. Oké. Okay. En dan is er. ...in dat hele verhaal een manier om hiermee om te gaan. Een, een plek, een rol om in te nemen. Die is er. En die vinden we ook in Jezaja 59. Um, ik weet niet of je, toen ik het aan het voorlezen was, is opgevallen... ...maar er zit in het hoofdstuk een uh, merkwaardige uh, omkering. De, de eerste acht versen, Jesaja is een profeet... ...de eerste acht versen gaat Jesaja staan... ...en spreekt namens God tot de mensen... En klaagt ze aan vanwege al het onrecht wat er gebeurt. En dan, eh, vanaf Jezaja 9, vers 9, draait Jezaja zich om. En opeens spreekt hij namens de mensen tot God. En in vers 15 draait hij weer om. En dan spreekt hij weer namens God tot de mensen. En wat daar gebeurt, Jezaja is een soort, soort priester. Een man die, die, waar, waar hemel en aarde elkaar overlappen. En Jezaja staat precies in dat scharnierpunt. En dat is precies de rol die het volk Israël in de wereld had moeten hebben. Maar die het niet pakt. En Jezaja zegt, kijk, wat ik doe, dat is jullie rol. Dat is wat jullie hadden moeten doen. En dat is ook de rol die jij mag pakken. Midden in deze wereld en midden in alles wat je op je afkomt. Dat is de rol waarvoor Jezus, voor God jou roept, waarvoor de kerk bestaat. We mogen al het lijden en al het onrecht van deze wereld bij God brengen. Voor zijn aangezicht neerleggen. Mee huilen en klagen met al het lijden en alle onderdrukking en alles wat er misgaat. En, en, en roepen om God en om zijn recht. En andersom is het net zo goed onze rol om, om Gods woede en Gods aanklacht over het onrecht wat er in deze wereld gebeurt... ...bij de mensen te brengen. Om, om te protesteren. Om onze vinger op de zere plek te leggen. Zoals Jezaja in dit hoofdstuk ook doet. En tegelijkertijd om de liefde en de hoop en de genade van God... ...in woorden en daden, zijn recht, de wereld in te laten stromen. Dat, dat is de rol waar je in mag gaan staan. Een rol niet vanuit angst of cynisme, maar vanuit liefde... En, kracht. en heel belangrijk bij die rol is wat Jezaja in dit hoofdstuk echt een aantal versen voorneemt. Namelijk vroodmoediging. Vroodmoediging om, om als, als persoon namens het hele volk, namens de mensheid schuld te beleiden richting God. Over alles wat er mis is in deze wereld. En Jezai is in dit hoofdstuk in zijn eentje aan het woord. En tegelijkertijd, en misschien was Jezai wel de enige die oprecht berouw had, misschien was hij wel de enige die nog een beetje fatsoenlijk leven leidde, maar hij spreekt voortdurend in het meervoud. Namens zijn volk gaat hij naar God. En, en, en heeft berouw, verodmoedigt zich over alles wat er mis is. Dat is de rol die jij ook mag pakken, die wij samen mogen pakken. In deze wereld. Richting God. Dan gaan we iets langer weer stilstaan. Want uh, de 40 dagen tijd, speciaal de, de stille week, is, is een heel mooi moment voor die En Ik wil een paar dingen over verootmoediging zeggen en die komen even één voor één uit me bij langs. Het, het eerste van verootmoediging over al het onrecht is dat verootmoediging is bewustwording. Dat je erbij stilstaat. Ehm... Um, Weet je, als er iets heel ergs gebeurt, dan zijn we samen een minuut stil. En bij hele grote dingen, Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, twee minuten. Maar de kerk is elk jaar een week stil. Een week stil om je bewust te worden van alles wat er mis is met ons en met deze wereld. Dat is het begin van verontmoediging. Dat je er niet aan voorbij dendert. Maar dat je het binnen laat komen. De volgende stap is um, dat je het erkent, benoemt en verantwoordelijkheid neemt. Um, dat je het bijvoorbeeld uh, zichtbaar aan het kruis hangt. Dat je de woorden aangeeft. Um, en ik zei in het begin, weet je, je moet dingen in de goede volgorde doen. Weet je, als je Jezaja in 59 leest en denkt van, oh, gaat het allemaal over mij? Dan is het ook te groot. Um, maar als het, als het over ons samen gaat, over de mensheid, over de wereld, dan is het wel waar. Tot elke punt en tot elke komma. En als je dat binnen laat komen, weet je, dan snap je ook, dan voel je ook, dat je je daar niet toevallig in je eentje helemaal aan kunt onttrekken. Wij zijn onderdeel van al die systemen en organisaties waar we in vastgezogen zitten. Dat, dat onrecht zit net zo goed vastgeklonken in ons leven en wij aan het onrecht. En, en, en als wij als mensheid samen ons hoofd moeten buigen, moet ook ons hoofd buigen. Dat je uiteindelijk met je Zaja zegt, wij zijn ons van onze misdaden bewust. Wij, ons, ons, wij staan schuldig door onze wandaden tegenover u. Heel helder en krachtig schrijft je zaaier dat op. Dat is verontmoediging. En dat je daar ook dus echt verantwoordelijkheid voor neemt. Dat je het niet laat bij, bij politici, bij banken, bij, bij moslims en bij wie dan ook. Maar dat je, dat je zelf verantwoordelijkheid neemt. Zegt Het ligt aan onze wandaden en aan onze zonden. Dan als, je, als je dat stukje verantwoordelijkheid nemen weglaat, dan kan verontmoediging nooit meer echt oprecht zijn. Volgende stap is de, de ernst inzien van wat er misgaat. Wat Jezaja zegt, met alles wat er mis is, hè, en Jezaja heeft een heel scherp oog voor het onrecht tussen mensen, hij heeft het over onze misdaden tegenover u, tegenover God. Weet je, er is een enorm verschil tussen mensen die zich wentelen in zelfmedelijden, die ontzettend verdrietig zijn over alle gevolgen van de, hun eigen daden, maar dat is nog iets heel anders dan dat je echt oprecht inziet dat jouw daden slecht zijn. Dat het fout is wat je hebt gedaan. En dat, en dat geldt ook in het groot. Echte oprechte verontmoediging laat binnenkomen. Hoe diep we God op zijn ziel trappen met al het onrecht wat er gebeurt. Hoe diep we onze medemens treffen. Wat we God en die ander aandoen. Niet hoe verdrietig het voor onszelf is. En hoe eng. En wat er allemaal op ons afkomt. Maar wat het hem kost. Een gevolg daarvan is. Dat je niet, niet baalt van de, van de gevolgen. Maar van je daden. Volgende. Vroodmoediging geeft een nieuw zelfbeeld. Um, ergens breekt vroodmoediging. Alle arrogantie in je leven af. Alles waarvan je denkt van ik kan dit of ik kunnen dat of poep, uh, poep. Het maakt je klein. En, en um, da dat is ook een beetje als je bijvoorbeeld vasten of, of iets anders doet, zeg maar, dat, je, dat is ook een beetje die gedachte erachter. Dat je alle toeters en bellen in je leven gewoon even laat liggen. Niet omdat die toeters en bellen fout zijn. Maar omdat je van binnenuit ervan doordrongen raakt. Dat je helemaal niet zo heel veel voorstelt. ...als je altijd gedacht had. En dat is iets anders dan jezelf de grond intrappen. Weet je, het is, het is van je voetstuk afkomen. Beseffen wie je werkelijk bent. En daar zit iets ontzettend moois en zuiverends in. Weet je zaai um, heeft dat prachtige stukje waarin het over een blinde gaat... ...die, die uh, uh, slingerend door de, langs een muur gaat en eigenlijk geen idee heeft... Dat is een nieuw zelfbeeld. Dat je denkt van ja, jongens, we kunnen wel ontzettend onze borst kloppen en van alles van ons vinden. Maar wat stelt het nou eigenlijk voor? We krijgen niks voor elkaar. De, de onmacht die erin zit, de onmacht die je ziet als, als je een groep politici bij elkaar zet en, en ze moeten proberen om een, een vluchtelingenprobleem op te lossen. Dat, nou dat zie ik poëtisch dan in Jezaja gebeuren. Die onmacht maakt jezelf ook klein. Volgende. Vroodmoediging is, is altijd uh, relationeel. Verontmoediging is niet een ritueel. Niet iets wat, wat, wat je in je eentje doet of wat in je hoofd gebeurt verstandelijk. Vroodmoediging gebeurt tussen mensen. En tussen mensen en God. Het mooie van vroodmoediging is dat wat waar onrecht relaties stuk breekt... ...is vroodmoediging altijd het begin van het herstel van relaties. Vroodmoediging brengt mensen en God weer in verbinding... Met elkaar. En de laatste vroetmoediging is altijd de getuigenis van een liefdevolle God. Waarom vinden wij het moeilijk om sorry te zeggen? Waarom vinden wij het moeilijk om oprecht berouw te hebben en uit te spreken richting een ander? Omdat dat altijd ons zelfbeeld kost onze trots knakt. Omdat het ons ego raakt. En echte, oprechte verontmoediging is alleen mogelijk. Dat je, dat je in de diepte en in de afgrond van je eigen leven en van deze mensheid kijkt, is alleen mogelijk als er iemand is die je opvangt. Wat er ook boven komt. Alleen als je die zekerheid hebt... Dat er iemand is die onvoorwaardelijk van je houdt. Dan is het mogelijk om echt volledig jezelf te ontmoedigen en je schuld voor God neer te leggen. En gelukkig hebben wij zo iemand. En juist omdat je dat weet. Dat er iemand is die zoveel van je houdt. Komt dat onrecht ook weer dieper binnen. Als je die ontzettende liefdevolle God hebt. Die je altijd opvangt wat er ook boven komt. En je legt die liefde naast al het onrecht in deze wereld. Wow. Dat brengt je tot vroodmoediging. Oprechte vroodmoediging is altijd een getuigenis van de liefdevolle God. Wat Jezai ons hier laat zien in Jezaja 59. Hij biedt ons hier een plek, een rol waar we in kunnen gaan staan. Die we op ons kunnen nemen. We hoeven niet bang te zijn, we hoeven niet onrustig te zijn, we hoeven niet cynisch te worden, we hoeven ook niet alleen maar verdrietig te zijn. Hier mogen we in gaan staan, in deze rol, tussen God en mensen in, vol liefde en vol kracht. Weet je, vroodmoediging heeft iets ontzettend genezend. Het is geen groot ding waarmee we de wereld gaan veroveren of veranderen, maar het is waar God ons toe roept. En, en, en daarom geeft hij er ook heel veel kracht aan. Het, het brengt mensen weer in verbinding. Het zuivert jezelf. Weet je, het, het is een manier om positie te kiezen. Tegenover het, al het onrecht wat er in deze wereld is. En het brengt je ook oprecht in beweging. Weet je, En al is deze hele wereld duister. Waar een groep mensen bij elkaar komt. Samen het hoofd buigt. En zich verroodmoedigt voor God. Daar begint het licht te schijnen. Hoe klein en hoe kwetsbaar ook. En die vlammetjes zal God aanblazen. Daar begint een nieuwe schepping. Hoe machteloos het ook kan lijken... daar geeft God kracht aan. Dat is het begin van vernieuwing. En dat opent ook... de weg naar het laatste deel... van de profetie. Als we zien hoe God op grootste manier... gaat ingrijpen. God um, doet dat in de allereerste plaats alleen. Ik was geschokt, zegt God, dat niemand, helemaal niemand mijn zijde koos. Maar ik zal in mijn eentje redding brengen. En die die, um, die profetie zie je heel vaak bij de profeten in de Bijbel. Dat als alles in elkaar lijkt te storten, als mensen echt niks meer voor elkaar krijgen, dat God zegt, dan ga ik het wel doen. En het mooie van het boekje Zaja is dat die die hoop gepersonificeerd wordt. De gestalte van een mens krijgt. Ook hier in dit hoofdstuk. En daarom zitten die hoofdstukken van Jezaja zo dicht op Jezus. Op het evangelie. Op zijn verhaal. En hier reist de gestalte op van een groot strijder. Die namens God, die als God, tegen al het onrecht in zal gaan. En dan lopen er twee beelden door elkaar. Het beeld van Jezaja 59... En het beeld wat we deze week gaan zien. Van Jezus aan het kruis. Machteloos, zwak, uh, uh, vastgespijkerd. En als je die twee beelden over elkaar heen legt, dan groeit er een groter inzicht van wie Jezus is. Hoe, hoe dit verhaal van Jezaja in vervulling is gegaan. Jazaja is poëzie. De wapens zijn poëzie. Het is vandaag Palmzondag. De dag dat Jezus op zijn ezel Jeruzalem binnenreed, Daar lijkt hij het meest hè, op deze krijger uit Jezaja 59. En tegelijkertijd totaal anders. Zonder wapens op een ezel. Maar dat was de manier waarop deze profetie in vervulling begon te gaan. Daar kwam hij als een strijder Jeruzalem binnen. Met enorme krachten. Het Nieuwe Testament zegt ook. Daar aan de voeten van het kruis liggen alle machten en krachten van deze wereld overwonnen. De schande gemaakt. Omdat hij aan het kruis over alles heeft getriomfeerd. Dat is wat God kwam doen. Zo ging zijn belofte in vervulling. En hij doet dat met een enorme kracht. Dat spreekt uit heel dit hoofdstuk. Denk niet zegt God dat mijn arm tekort is om te redden. Onderschat mij nooit. Hij komt met de kracht van een kolkende rivier. En dat soort beelden klinkt ons al een beetje gewelddadig... maar dat soort beelden gebruikt de Bijbel altijd als mensen onderdrukt worden. Als het onrecht en de ellende zo groot lijkt te worden... dat je denkt, waar is nog de uitgang? Dan gaat de Bijbel dit soort taal spreken. Want de Bijbel zegt, wat je ook ziet in de wereld om je heen... denk niet dat God op afstand is. Denk niet dat God zich afzijdig houdt. Kijk naar het kruis. Kijk naar wat er aan de voeten van het kruis... ...overwonnen is. Wat er ook gebeurt... ...hoe groot het onrecht ook is... ...Jezus is altijd groter... ...is altijd machtiger. Hij... ...en niet het onrecht heeft het laatste woord... ...over deze wereld, over jouw leven. Over het leven van al die verdrukte mensen. Onderschat niet... ...hoe groot de kracht is... ...als hij loskomt. En daar zit zo ongelooflijk veel hoop... Weet je, niemand, ook niemand van ons, heeft Gods zijde gekozen. Maar het grote wonder waar we deze week bij stilstaan, is dat God onze zijde heeft gekozen. Dat Hij, te midden van alle kwaad en alle onrecht, aan onze kant is gaan staan. En als je die liefde van God legt, naast, naast alles wat er in de wereld aan de hand is, en, en ook onze rol erin. Dan raakt het je. Weet je. Hoe gaaf is die God. Hey, en als je, als je ziet hoe gaaf die God is. En, en hoe vreselijk al het onrecht. Dan kan je in beweging komen. Dat is de kracht die jou ertoe kan brengen om aan zijn kant te gaan staan. Dat is de kracht die jou ertoe kan brengen om je oprecht te vroodmoedigen. Om de rol te pakken die je zaaien hier... In dit hoofdstuk neerlegt. Als God zo gaaf is. Weet je. En, dat, en het onrecht zo vreselijk. Dat is wat we willen. En dan kunnen we in die rol gaan staan. Hoeven we niet meer bang te zijn. Cynisch, onrustig, verdrietig. Maar kunnen we onze plek nemen. Midden in deze wereld. Vol van onrecht. Kunnen we de plek nemen tussen God en de wereld in. Vol liefde. En vol kracht. En zo laat dit Bijbelgedeelte ons achter. Wakker. Maar vol hoop. Een paar concrete dingen. Als je hiermee aan de slag wil. Um, eigenlijk is deze hele dienst een uitnodiging om uh, actief mee te doen aan de Stille Week. Taks bij de mededelingen zal ik, zal ik je proberen uit te leggen wat, uh, op wat voor manier je dat kunt doen. Maar probeer deze week stilte ook te pakken. Op een of andere manier in jouw leven. Um, om van de week stil te staan bij het onrecht. Maar vooral ook bij Jezus. Um, we, hebben, we hebben steeds een nieuw bordje aan het kruis gehangen. En um, een manier om, om nou stil te staan deze week. Probeer eens je na te denken over jouw eigen bordje. Wat raakt jou? Welk onrecht in deze wereld... Zou jij bij het kruis willen brengen? Misschien, misschien kun je niet zulke mooie bordjes maken. Maar je kunt, je kunt vast wel iets. Of al bedenk het maar in je hoofd. Wat voor bordje zou jij aan het kruis hangen? Um, dan heel dicht bij de tekst van vanochtend. Um, ga echt in de rol van Jezaja staan. En, en daarmee ook in de liefde en in de vergeving van God. En in zijn kracht. En breng al het onrecht in gebed bij hem. Klaag het onrecht bij God. Roep om zijn ingrijpen. Maar vroodmoedig ook. He, dat misschien niet alleen maar namens jezelf, maar, maar namens ons samen, namens de wereld. En als laatste, um, laat het je ook in beweging brengen. He, laat, laat Gods recht en zijn woorden van vrede, laat die over de wereld stromen. Als je het onrecht gaat zien, ook heel dichtbij... In jouw familie, in jouw, jouw buurt, in jouw werk. Weet je, dan kun je ook liefst nog in daden laten zien hoe groot het recht en de vrede en de goedheid van God is. Het is vast iets om mee te beginnen. Zullen we samen bidden? Heer onze God, we komen bij u. Heer en um, we doen dat... Terwijl we ons hoofd buigen en tegelijkertijd u omarmen. Hoe gaaf is Heer dat dat tegelijkertijd kan. Dat, we, dat u ons wakker schudt. En tegelijkertijd optilt. Heer uw goedheid. Kent werkelijk geen grenzen. Uw liefde is zo groot. Heer. Als uw kracht loskomt neem ons daar dan in mee heer laat ons voelen hoe u aan onze zijde gaat staan en geef dat het ons niet onberoerd laat heer raak ons aan ontsteek uw passie, uw liefde in ons heer en geef ons de moed om niet weg te kruipen bij alles wat er in de wereld gebeurt maar de rol te pakken waarvoor u ons roept heer hoe ingewikkeld dat misschien ook is heer vul ons met uw geest en met uw woorden. Van nu tot in eeuwigheid. In Jezus naam. Amen. We gaan, uh, we gaan luisteren naar een lied. Uh, opnieuw een lied van uh, schrijvers voor gerechtigheid. Maak ons hart onrustig. Zullen we bidden voor ons en voor deze wereld. Grote en goede God, samen buigen wij ons hoofd. Heer, wij leven in deze wereld. Een wereld die op allerlei manieren vol is van lijden, ellende, verdriet. Een wereld die niet eerlijk is. Heer, en die, dat lijden en, en, en die ellende, heren, we erkennen. Dat de bron daarachter onrecht is. En dat we samen, als mensen van deze wereld, schuldig staan tegenover u en tegenover elkaar. En dat het ook niet buiten ons omgaat. Heren, we, we beseffen, heren, dat het onze wandaden zijn en, en ons onrecht. Waardoor deze wereld eruit ziet zoals die is. Heer, en we, we betuigen spijt. En we leggen ons berouw voor uw troon, Heer. En we bidden, Heer, het medelijden met ons, met de mensheid, met deze wereld. Die op allerlei plekken in brand staat. Laat uw kracht en uw liefde zien. Heer, we. We vragen van u, Heer, om, uh, om in te grijpen, om te vergeven, om uw liefde te laten schitteren. En we zijn ongelooflijk blij dat we een God hebben, Heer, waarin we de donkerste plekken van ons leven van deze wereld neer kunnen leggen. En toch weten dat u ons nooit zult verlogen of in de steek laten. Heer, hoe gaaf bent u goede god en als we zo bij elkaar in onze hoofd buigen dan doen we dat voor, voor al die mensen in de wereld die verdrukt worden of ze nou verdrukt worden omdat ze homo zijn of omdat ze eh, christen zijn of juist boeddhist of, of juist moslim of tot een of andere minderheid behoren omdat ze er gewoon niet mogen zijn van anderen Heer, we, we, we bidden voor kinderen vrouwen andere mensen in zwakke posities, die worden uitgebuit. Heer, we, we bidden voor, voor al die mensen die nog steeds in slavernij leven. We bidden voor, voor die mensen die geïsoleerd zijn door, door oorlogsgeweld. Heer, en, uh, ja, op plekken waar camera's toevallig niet langskomen. U hoort hun tranen, heer. Ja. U hoort hun klachten. Heer, en wij willen met hen mee huilen en klagen. En bidden. Laat voelen, Heer, dat u hen niet vergeet. Geef overal in de wereld, zelfs op de donkerste plekken, misschien juist op die allerdonkerste plekken, kleine vlammetjes. Momenten van licht en van hoop. Heer, en uh, raak ons hart. Vernieuw ons, verander ons, genees ons. Heer, en laat ons. Met uw ogen kijken naar de wereld om ons heen. Heer, u kent onze levens. Heer, u, u weet wat er mis is, en, en tegelijkertijd hoeveel schoonheid we in ons hebben. Gaat u met ons aan het werk en verander ons, Heer, in, in een bron van uw goedheid en uw liefde. En wij, wij gaan misschien niet aan uw zijde staan, maar u kunt aan onze zijde gaan staan. Wil dat doen? Ga schouder aan schouder aan staan in ons leven. Help ons om dat te voelen en te ervaren en vul ons met uw geesten, met uw krachten, met uw liefde en drijf ons voort. Dat is ons gebed Heer, in Jezus naam. Amen. Ik heb uh, nog een, een paar dingen, terwijl de kinderen langzaam aankomen. Um, het is de week voor Pasen en dan, uh, dan zijn er altijd een heleboel activiteiten. En die ga ik allemaal vertellen. En ik, ik zeg er van tevoren even bij, niemand verwacht dat jij je agenda nu leeg haalt en overal bij aanwezig bent. Maar er zit vast wel iets tussen waarvan je denkt, hé, hey, dat, uh, dat is mijn moment uh, om te pakken. Als eerste uh, wil ik je uitnodigen voor de, de Passion Live Tour. Dat is vanavond in de Willenste in Wilnis. Uh, je kent vast de, de, de Passion van tv. Komende donderdag is hij die weer dat ze met, uh, met zo'n groot kruis uh, door de stad gaan wandelen. Ik geloof dat het deze keer in Amersfoort is. Uh, nou, Dat wat er vanavond in Wildnis is, is de theaterversie daarvan. Die reizen de komende twee weken rond. Uh, je kan ervoor kaartjes krijgen, dus ik denk dat er nog kaartjes zijn, toch? Ja, die is al, uh, en als je geen kaartjes hebt, kan je komen Oké, okay, dus mocht je nog geen kaartje geregeld hebben, je kan komen. Uh, mijn ervaring is dat dit een activiteit waar je ook heel makkelijk mensen bij uit kunt nodigen. Tenminste, bij ons in de buurt werkte dit uh, heel goed. Um, dus kom zelf, neem niemand mee. Dat wordt heel gaaf uh, vanavond. Dan hebben we uh, volgende week Stille Week. En we hebben daarin ook iets nieuws. We hebben elke avond een samenkomst. Maandag tot en met vrijdag. En maandag tot en met donderdag hebben we steeds een samenkomst van ongeveer drie kwartier. Het begint om half acht tot kwart over acht. He, je kunt mooi eten. En, en als je terugkomt heb je nog een hele avond. En dat doen we samen met leef. En... Um, uh, dat alleen al is gaaf. Dat we uh, samen een mooi iets inhoudelijks met hen doen. Het is uh, drie keer in het honk. Dat is een gebouwtje van Leef aan de Gooswijn van Amstelstraat. En op woensdag? Oké, okay, oké. Okay. Dus het is verschillende locaties. Uh, alle, alle info staat in je mail of, of kan je bij Meloes vinden. Um, maar dat worden hele mooie samenkomsten. Op Goede Vrijdag zijn we hier. Uh, hebben we ook een hele mooie moment om, uh, om samen stil te staan uh, bij Goede Vrijdag. En volgende week is het Pasen. En dan is het echt feest in de kerk. Dus uh, zorg dat je er dan zeker weer bij bent. Dan vieren we de, de overwinning op alles wat, uh, wat nu aan het kruis hangt. Ik ga ondertussen de kinderen even binnenhalen. Kom er lekker bij uh, mensen. Zoek allemaal je papa of mama op. wat ik nog wil zeggen over de stille week. Um, er zijn dus vier, vier, vijf samenkomsten achter elkaar. We snappen dat je er niet vijf keer bij bent. Maar het zou wel gaaf zijn, zeker omdat we het samen met Leef doen, dat je zegt, van: laten we allemaal proberen om een elf voor één avond erbij te zijn. Dat, uh, dat zouden wij heel gaaf vinden. Um, dan uh, de introductiecursus. Daar is een sheet van als het goed is. Um, nee, niet. Ja, niet. Oké. Okay. Daar ga ik over vertellen. Als je nou uh, geïnteresseerd bent in de Veenhaardkerk. Je denkt van, hé, hey, ik wil gewoon iets meer weten over uh, uh, deze gemeente. Dan is de introductiecursus een, uh, een mooi iets voor jou. Het is niet de introductiecursus in het christelijk geloof. Daar hebben wij andere momenten voor. Maar dit is voor mensen die echt meer willen weten over de Veenhaardkerk. Uh, misschien omdat je overweegt je aan te sluiten. Misschien uh, omdat je gewoon zegt, van, joh, vertel me eerst eens wat meer. Het is in ieder geval volkomen uh, vrijblijvend. We beginnen uh, april, drie avonden in april, dan is het even meivakantie en dan gaan we drie avonden in mei weer verder. Schiet mij even aan, dan, uh, dan kan ik je vertellen uh, hoe je kan opgeven. Um, de bloemen. Uh, wij geven elke week een bosje bloemen weg uh, aan mensen uh, met wie we willen vieren of met wie we soms willen huilen. En deze keer is het met mensen die we willen vieren. Het is voor een echtpaar dat 65 jaar getrouwd was... Ik ben alleen hun naam vergeten. Even kijken, Kees. Waar zat je? Oh ja. Weet jij het nog? <laughs> ja, precies. Nou, was, uh, ze hebben ook in de krant gestaan. En die waren 65 jaar getrouwd. En die krijgen van ons uh, uh, een bloemetje. Uh, tot slot de collector. Uh, dat is een mooie manier om, uh, om recht te verspreiden. Uh, Jarno, iemand die regelmatig hier komt om te zingen, gaat deze zomer... Uh, met World Servants uh, op reis en World Servants is een organisatie hij gaat in dit geval naar Ghana om daar met een groep jongeren een, uh, een school te helpen bouwen een lerarenwoning in dit geval um, en het is een hele mooie manier om, om samen met mensen van hier en mensen van daar te bouwen aan een betere wereld en wij willen dat uh, ondersteunen, daarom collecteren we deze maand uh, we gaan uh, samen nog één lied zingen en dat is een lied wat, uh, wat als titel heeft zegekroon. U zult altijd voor ons strijden. Past helemaal bij wat we uh, net samen gehoord hebben ook in Jezaja. Laten we gaan staan en, uh, en samen zingen. Ik heb steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. Hier u draagt de zegekroon. U mijn helper en beschermer. U mijn herder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw grootheid wordt bezongen. Wil ik knielen voor uw troon. Maar u bent verstilt de onrust, want u draagt de zegenkroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn. Of doodt u ons voelt. En geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zege U bent Jezus de Messias. Ruis leek u verslagen, maar u hebt de dood ontdoet. Zelfs het graf kon u niet houden, want u draa